Freddy Fantijn met het NOS-journaal. Gerenommeerde universiteit, die is opgericht door Georges Soros. En dat is een tegenstander van Orbán. Duizenden mensen lopen in Amsterdam mee in een mars om aandacht te vragen voor het klimaat. Ze voeren actie voor een duurzamere wereld. Volgens de organisatie lopen er bijna 8000 mensen mee. De klimaatmars is onderdeel van de People's Climate March. Over de hele wereld gaan mensen vandaag de straat op om aandacht te vragen voor klimaatverandering. Onder andere in New York, Kopenhagen, Kyoto en Kampala zijn demonstraties gepland.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 En zangeres Adele heeft in Nederland een record gebroken. Haar album 21 staat al 300 weken in de albumtop 100. Niet eerder heeft een artiest met een plaat zo lang in de lijst gestaan. 21 kwam eind januari 2011 de hitlijst binnen en heeft er sindsdien altijd in gestaan. In het buitenland verbrak Adele trouwens geen records. Daar staan andere albums nog langer in de hitlijsten. Het weer afwisselend zon- en stapelwolken. Heel lokaal kan een licht buitje vallen. Morgen is het vrij zonnig met temperaturen van 16 tot 19 graden en een stuk meer wind. Mogelijk valt in Zeeland in de avond een bui. Dit was het NOS Journaal. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook gewend op zaterdag. Zin in Zandvoort. Zandvoort yeah. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu Entertainment for You. Je vroeg, wat is er? Zei je niet. Maar toch, ik zag het in jouw broeide iets. Veel te vaak zag ik in jou die strijd. Toch wist je, jij kon alles aan me kwijt. En na een lange tijd kwam het eruit. Je durfde en je deelde jouw besluit.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 Ik zou zeggen, allemaal een hele goede middag. Hier is hij weer, ondergetekende Fred Heij. En dat allemaal bij ZFM Entertainment for You. En we gaan lekker muziek draaien in afwachting van Nick Coat. En hij, hij heeft het dadelijk over zijn laatste nieuwe single. Ik wil maar één ding. En ja, welk ding? Dat gaan we dadelijk aan hem vragen. We gaan eerst een plaatje draaien van Jan Keizer En save the last dance for me. ZFM. Zandvoort Radio. 106.9 FM. You can dance.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 Oh, wine. Go and have your yes, fun, I know. Oh, I know. laugh and sing. Yes, I know. But while we're apart, yes, don't give your heart yes, to anyone. Yes, I know. But yes, I know. don't forget us taking you home, and in whose arms you're gonna be. So darling, save the last dance for me. me, baby. Don't you know I love you so? I will never never let you go. I love you all so much you can, dance, you can dance, go and carry on till the night you is gone dance. and it's time you to go. Can dance. You can dance. If he asks, you can dance. if you're all alone, you can, can he take you home? You, you must tell him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 Muziek weer hier bij CFM op die 106.9. Nogmaals een uh, hele goede middag als je net pas inschakelt. CFM Entertainment voor u tot de klokjes van 8 uur. Ja, u hoort het goed, 8 uur. Mijn naam is Fred Heij. En uh, ja, verzoek je is altijd welkom natuurlijk bij... Uh, Zandvoort Radio at gmail.com. En eventueel, uh, ja, Facebook uh, mag, mag er ook aangevraagd worden natuurlijk. We gaan verder met Billy, Billy, Billy, Ray Cyrus... en hij bedoelt Heart...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 Piazador en German Jackson. Je kent ze vast nog wel. De broer van Michael Jackson en Piazza. Ja, dat, uh, dat kleine blonde vrouwtje eigenlijk met dat hele wilde haar en uh, ja, een heleboel uh, ja, make-up eigenlijk. Ja, maar goed, dat was toen. Ja, we gaan nu verder met uh, wat gaan we doen? Ja, ja, natuurlijk. Frans Duits. En dat gaan we doen hier op die 106.9 vanuit Zandvoort. En dat allemaal op die tolweg 10A.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 voor de wij tussen jou en mij. in een al gezelligheid hier uh, in Zandvoort, natuurlijk uh, vanaf uh, de Tolweg 10A, Zandvoort uh, ja, ja, CFM uh, radio, en dat allemaal met uh, ondergetekende, vergeet hij hey. ja, en dat allemaal met entertainment for you. even kijken hoor ja, ja, ja, ja, ja, ja. dat werd ik allemaal niet eventjes, uh, nou ja, oké, okay. ja Check it, Demers en and... ja, en please, tease me blijf lekker oh. luisteren yeah. tot acht uur ben ik bij u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 Ja, krijg je toch wel een beetje ja, heim mee naar de zomer. En ja, als het goed is, komt hij eraan. En, ja, of hij gaat komen, ja, dat is nog maar af te wachten natuurlijk. We zitten hier wel in, in Holland natuurlijk. Goedemiddag! Zo is het, en we gaan verder met Frankrijk en van Oost. En ja, luister maar, hemelse liefde! En verzoekjes zijn natuurlijk altijd welkom, hè? Eenzaam loop ik op straat Want ik mis je En ik kan maar niet begrijpen waarom jij Zo plotseling van me heen moest gaan Hoog nog in mijn hoofd En breek mijn hart van binnen Want vanaf de dag dat jij mij verliet ben ik een gebroken man Maar waar jij je bent, zal jou ooit weer vinden Dat jij weg bent En ik weet niet of ik ooit aan dit alleen zijn Ben ik kan Dat de leegte en de stilte in ons huis Verraden niet dat je weg bent Want vanaf de dag dat jij mij verliet Voelt het niet meer de ons thuis Zal jou ooit weer vinden. En alleen de tijd zal ons weer vinden. Zal je vinden, ooit weer vinden. Jouw kussen branden hier nog steeds.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 Goed Ja, langzaam wordt het zomer. Monique Smit en Tim Dawsma. Dat allemaal hier op die 106.9. We gaan verder met Inner cirkel en Alala Song. la la In de cirkel, en dat hier bij CFM 106.9. En uh, ja, als je, als je nog geïnteresseerd bent in uh, ja, Rio Madrid in uh, Valencia, het staat nog steeds uh, 1-0 in het voordeel van uh, Rio Madrid natuurlijk. En we gaan lekker verder met Billy Ocean. En baby, love really hurts without you. En, en blijf lekker luisteren. Tot 8 uur ben ik bij u. Ja, u hoort het goed 8 uur. Een uurtje langer. Lekker hoor. Dat was hier dan, Billy Ocean en Love Really Hurts Without You. En we gaan verder met Mark Anthony en You Sang To Me. Blijf lekker luisteren tot de klokjes van 8 uur. Ja, is dit entertainment voor u? Hoort het goed? Een uurtje langer gaan we door met de lekkerste muziek van toen en nu. En natuurlijk verzoek je is welkom via Facebook of Zandvoortradio at gmail.com. Oh, Did you see I was falling into love? Yes, I was crashing into love. Heerlijke muziek, you sang to me. En uh, ja, we gaan lekker een verzoekplaatje draaien. Ja, en die is afkomstig van, ja, ik zei uh, ik ik, ikzelf de gek. Ja, en dat, uh, ja, die draai ik natuurlijk uh, ja, speciaal voor mijn vriendinnetje. Zelka, deze is voor jou. En steeds als jij me aankijkt. Ja, dan moet hij het wel doen. Maar doet het niet. Nee, ja, wel, win niet. Nou, ja weet je wat het is. We gaan gewoon een ander plaatje draaien. Doen we die dadelijk eventjes. We gaan in ieder geval verder met uh, Cornel. en uh, het is toch nog uh, goed gekomen. Ik heb het verkeerd gedaan. Hè?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 Deze Rotterdamse zanger Cornell. En het is toch nog goed gekomen. Nou, bij mij ook hoor. Want, uh, ja, Zelka. Ik heb hem hoor. Wesley Bronckhorst. En daar komt hij. Steeds als ik je, of als jij me aankijkt. Zo is het. Ik raak helemaal verslag. hem Entertainment voor jou. Tot de klokjes van acht uur. Mijn naam is Fred Uy. Goedemiddag.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 Ja lieve schat, deze was voor jou. Wesley Bronkhorst en steeds als jij me aankijkt. Het blijft een heerlijk nummer. Ja, natuurlijk kennen we de melodie van Saskia en Serge. Als je zachtjes zegt, ik hou van jou. Ja, en dit is dan uh, inderdaad. Uh, als je mij alleen maar aankijkt. Wesley Bronkhorst dus hier op die 106.9. Volgende verzoekje wordt aangevraagd door Federico. Federico, jij wilde een plaatje horen. Ja, een zomerse hit van destijds. Kaoma en Lambada. Zomer op je radio. Even Jou, Patrick Dano en dat op die uh, 106.9. Uh, en uh, ja, we gaan langzaam naar het nieuws van 6 uur toe. En uh, ja, dat doen we met Anouk en Dominique. En blijf lekker luisteren, natuurlijk. Tot 8 uur ben ik bij u. Het entertainend voor u. Je. je staat in de douche en je kijkt me aan. Ik voel, ik ben verliefd. Ik heb je me aangedaan, nee, ik wil dit niet. Ik wilde los, lekker laten, maar nee, het is nu al te laat. Het je kijkt als je lacht naar mij, zoals je daar zo staat, Ik zou zeggen tot zo, niet tot niet naar de commercials en uh, het nieuws maken. van 6 uur. Maar nu staat je na.